10 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De beëdiging van het kabinet Rutte II op Paleishuis ten bos is openbaar. Dat heeft formateur Rutte in zijn eindverslag aan de Tweede Kamer laten weten. Een meerderheid van de Kamer wilde dat de beëdiging niet meer achter gesloten deuren zou zijn. Rutte heeft met koningin Beatrix overlegd en besloten een camera toe te staan. De opnames worden rechtstreeks aan de media ter beschikking gesteld, zo staat in de brief van Rutte. De NOS zendt de beelden rechtstreeks uit vanaf 5 over half 12 op onder meer Radio 1 en Nederland 1. Het kabinet Rutte II heeft vanavond op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag zijn oprichtingsvergadering gehouden. Het zogeheten constituerend beraad met alle VVD- en PvdA-ministers duurde ruim anderhalf uur. Ze stemden officieel in met het regeerakkoord en hebben afspraken gemaakt over de exacte portefeuilleverdeling. De nieuwe ploeg van Rutte heeft vanavond in het Katshuis het startberaad. Daarbij zijn ook de staatssecretaris aanwezig en ook VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-fractieleider Samson. Een groep van 40 Amsterdamse marathonlopers heeft de stad Newark aangeboden... mee te helpen met opruimen na de storm Sandy. Burgemeester Brooker van Newark heeft dat gezegd op Twitter. Newark ligt aan de Hudson rivier, tegenover New York. Het hele gebied is zwaar getroffen door Sandy. Gisteren maakte burgemeester Bloomberg van New York bekend... dat de marathon in de stad niet doorgaat. Ongeveer 2000 Nederlanders zouden eraan meedoen. In de Eredivisie stonden vanavond drie wedstrijden op het programma. Ajax verloor in Arnhem met 2-0 van Vitesse. Utrecht boekte in Tilburg tegen Willem II een 5-1 overwinning. De wedstrijd PSV Herakles is nog bezig. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht aan de westkust mogelijk nog een bui. Elders opklaringen, een minima van 6 graden aan zee tot 2 in het oosten. Morgenochtend overal droog, met af en toe zon. Smiddags weer regen, het wordt 7 graden op de Wadden tot 10 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Het schaatsseizoen barst los. De eerste krachtmeting. Het KPN-NK-afstanden 19 en 11 november Tial Vereveen. Wie is de sterkste en wordt kampioen van Nederland? Ontmoet de topschaatsers in het KPN-clubhuis. Tickets vanaf 12.50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Ik ben Lucy en ik heb de ziekte van Bechteref. Dit is een vorm van reuma. Hoewel extra beweging goed voor me is, lukt dat niet iedere dag. Door pijn of vermoeidheid. Maar als het wel kan, dan neem ik de trap in plaats van de lift. Extra beweging zit al in de kleine dagelijkse dingen. Kijk voor tips en informatie op reumafonds.nl. Bewegen helpt bij Reuma. De strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De U. World Cup. 16, 17 en 18 november. tiel Verenveen. Maak het mee. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Nogmaals goedenavond. We beginnen in Eindhoven. Uh, hoeveel kansen heeft PSV tijdens het uh, journaal? dat die jij erin geschoten had? En Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kreeg Narsing neer een enorme kans. Alleen op de keeper af probeerde de keeper te omspelen. Lukte niet. De keeper piekte de bal van de voeten van Narsingh. En zo blijft het 2-0 bij PSV Heracles na 14 minuten spelen in de tweede helft. De My way back to you van de Detroit Spinners. En die houtkamp zit te wachten op de derde. <laughs> Jonge Ronald, als je hier toch zou zitten. En je ziet het aantal kan het zal maar 0-0 staan. En ik echt 100% kans nu overigens weer. Een wissel uh, aan de kant van uh, Heracles. Erin komt Weinovic uh, En eruit gaat uh, Bruns. Maar zojuist ook weer alleen op de keeper. Mooie bewegingen. Hij mag wel gewoon langs alles en iedereen lopen. En hij is drie Mertens. En dan schiet hij de bal tegen de hand aan van keeper Pasfeer. Alleen voor keeper Pasfeer. En de rebound kan er eigenlijk zo ingekompt worden door Matas. Maar die komt de bal dan weer net over het doel van Pasfeer. En zo staat het nog steeds 2-0. En heeft de PSV zeker, zeker 6. Echt 100 Dikke procent uh, kansen uh, gecreëerd en niet uh, benut. Twee keer dan wel. En nu is het bal bezit voor Duarte op het uh, middenveld. Het is een beetje rond. Kijkt uh, of er iemand vrij staat. Nou, dat is ook een bal. ja, Ik moet ook wel zeggen, PSV speelt goed. Herakles heel matig. En nu is het stroopman met de bal te diepte. in. goede bal richting Martafs. Matas. Matas uh, met de uh, bal tussen zich in en de tegenstander probeert hem overheen door Lubbe, maar het lopje lukt niet, komt in de handen terecht van keeper Pasveer, die geeft hem mee aan, uh, wie is dat, Rienstra, die gaat uh, maar eens lopen met de bal en uh, probeert hem weer bij een medestander te krijgen, maar eindigt weer bij een tegenstander, bij de Rijk en dan via Hutchinson gaat de bal naar Wijnaldum, Wijnaldum, bal in de diepte. Ja, waar dat op staat, Wijnaldum speelt een hele, hele matige wedstrijd en dat is jammer voor hem. Want de rest van het PSV-team speelt toch zo aardig. Met name uh, Stroopman, bijvoorbeeld Hutchinson. Ook op dat middenveld doen het heel goed. En leveren de ene naar de andere kans af uh, voor de ploeggenoten voorin. Het is jammer dat uh, mannen als Narsing uh, zo... Uh... Ja, zwoordig eh, mee omgaan, want anders had het hier echt al lang 7-8-0 gestaan in het voordeel van PSV. Staat het nog niet, staat nog altijd 2-0. En eh, Herakles zal maar een doelpuntje maken, dan wordt het nog spannend ook. Als eh, de bal gekomen is bij Duarte. Duarte, bal weer helemaal terug naar Kwanza, bezig aan zijn 250ste wedstrijd. En de enige man met een gele kaart in deze wedstrijd tot nu toe. Dus wat dat betreft ook een uh, unicum voor hem. Vanavond hij heeft weer de bal. Maar ja, hij uh, speelt de bal naar de keeper. Het is een beetje uh, verdedigen, tegenhouden wat Heracles Almelo doet. Ze hebben nog 25 minuten om het wedstrijdbeeld om te draaien. Maar het wedstrijdbeeld is wel in het voordeel van uh, PSV. Maar nu is hij erdoor en hij is Gaurier. Maar die kan de bal niet uh, in het doel schieten. Omdat er uitstekend op werk is van Timothy de Rijk. Die de bal wegleidt van de voeten van de topscorer van Heracles. Bal over de zijlijn inworp voor Heracles. Even kijken of dat nog iets aardigs oplevert. De bal is een meter of drie, vier van de cornervlak vandaan. En kan erg ver gegooid worden door Te Wierik. Doet dat ook richting de penalty stip. Het is een kopballetje van Castellon. Maar dan is het weer Marcelo die ertussen zit. En gaat de bal via Hudsonson naar Wijnaldum. Die raakt hem kwijt. Uh, Duarte, doet hij nog wat leuks? Via, uh, nee, niet via Overtoom. En zo blijft het ook na 66 minuten spelen. 2-0 in het voordeel van PSV tegen Herakles. Eerder op de avond eindigde Wilm II FC Utrecht in 1-5. De eerste goal voor Utrecht kwam van Cedric van der Gun. En die raakte ook nog geblesseerd. Frank Snoek praat met hem. Gefeliciteerd met de overwinning. Gefeliciteerd met je doelpunt. Uh, maar je gaat eruit in de rust met een, met een blessure. En dan denk je bij jou altijd van, wat nu weer? Ja, nou, nu weer. Het zijn juist altijd dezelfde blessures helaas. Dus ik mag hopen dat het allemaal meevalt nu. Het is je knie? Ja, mijn rechterknie. Dus, maar goed, de dokter heeft gekeken en ik kan er nu nog geen uitsluitsel over geven. Dus ik hoop dat het allemaal meevalt. Maar ja, je bent ondertussen deskundig. Wat, wat voel, heb je enig idee? Herken je het gevoel? Nee, ik herken het niet. Dus, dus dat is op zich goed. Alleen ja, dat wil niet, niet zeggen dat, dat, dat er niks aan de hand is. Wat het precies is, weet ik niet. Dus dat moet allemaal nog blijken. Dus ik hoop dat het allemaal heel erg meevalt. Maar uh, dat, uh, dat zullen we de komende tijd zien. Staat hier nu uh, iemand die de euforie voelt van de overwinning of die, die zich zorgen maakt? Allebei. Ik ben wel blij met de overwinning. Ik ben ook blij dat we zeker uh, over de hele wedstrijd gezien uh, uh, goed gespeeld hebben. Uh, Want de tweede helft had je meegekregen? Ja, ik ben er, uh, misschien tien minuten gemist. Uh, het kwartiertje gemist. Zeker vanaf het moment uh, dat, ik, dat ik het gezien heb in de tweede helft speelden we gewoon lekker. En uh, creëerden we ook kansen. gaven we niet al te veel weg. In de eerste helft hebben we ook natuurlijk geheerst zonder echt veel, heel, heel veel kansen te creëren. Dus over het geheel genomen gewoon, gewoon een hele goede wedstrijd van ons. Dus daar ben ik heel blij om. Alleen voor de rest is het te, te afwachten. En uh, ja, een beetje zenuwachtig ben ik wel natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Laten we dan even over, over iets leuks hebben, over je doelpunt. Uh, ik sta hier nu niet echt over Peter Crouch. Je zult er niet heel veel met je hoofd hebben gemaakt. Ik heb wel uh, wat doelpunten we met, met mijn hoofd gemaakt, moet ik zeggen. Dus ja, ik weet niet, ik kan ze niet allemaal terughalen, maar het zijn er wel wat geweest. Dus wat dat betreft was ze niet mijn eerste met mijn hoofd. Je bent een kopper. Ja, kopper. Ik ben geen Pieter Crouch, maar ik kan wel een bal koppen. Ja, hij ging er aardig in. Ja, dat was lekker. Dat was een goede voorzet natuurlijk van Tommy. En ik wil goed voor mijn man. Dus dan hoef je hem maar te schampen en dan zit hij erin. En dan denk je op dat moment van, dit is zo'n heerlijke avondje. Want je spits, binnen een kwartier ligt hij erin, dan heb je eigenlijk je werk al gedaan. Nou, ik vind, ik vind Willem 2 uit. Ik, daarom ben ik zo blij met deze wedstrijd. Ze uh, we horen thuis een keer punten verloren. Het zijn wedstrijden, uh, die, die, hier moet je gewoon de punten pakken. En uh, ja, ik denk dat we, dat, dat we goed gespeeld hebben. Na zo'n tegendoelpunt, hè, dat, dat ze 1-1 maakten. En dan krijg je toch altijd een beetje het gevoel van als het maar, maar goed gaat. Maar gelukkig blijven we ons eigen spelletje te spelen. Geduldig. Uh, en uiteindelijk uh, levert dat uh, een mooie overwinning op. En dat zei Cedric van der Gunna. naar de, de 5-1 zegen van FC Utrecht. Zijn ploeg op Willem 2. Hij scoorde. Ja, en dat deden met en Narsing voor PSV. Meer niet, hè? Ja, niet? Nee. Oh, oh, dan gaat hij er bijna één aan de andere kant. Het is nog steeds een kans voor De uh, Bal gaat via keeper Waterman tegen de lat. En zo had uh, Herikles bijna op 2-1 gestaan. Terwijl het al lang uh, ook de laatste minuut uh, 3-0 uh, had moeten zijn... Het is een raar balletje vanaf de zijkant. En uh, Waterman tikt die bal tegen de lat. En dan kan hij er nog niet worden ingewerkt door uh, Herk. Dus laat ik even de allerlaatste kans van PSV uh, in deze wedstrijd tot nu toe. Want we zitten in de 69ste minuut. We hebben nog 21 minuten te gaan. Mooie actie op het middenveld. Narsing krijgt de bal op eigen helft. Mag lopen, lopen, lopen, lopen. Totdat hij oog in oog komt met de keeper. En dan denk je, hij tikt hem onder de keeper door. Was echt geen verdediger in de buurt. En dan schiet hij hem nog tegen de keeper op. Meteen daarna de kans voor Armenteros om 2-1 te maken. En zo maakt Dik Advocaat zich toch erg druk aan de zijkant. Ik kan me dat voorstellen, ondanks het feit dat PSV goed voetbalt en enorm veel kansen creëert. Laat ze er ook veel te veel liggen in het, tegen het team dat 1-1 speelt achterin. En eigenlijk weggetikt wordt nu ook weer als uh, het goed wordt gedaan. Nee, het wordt niet goed gedaan. Want de bal van Stroopman op Narsing is niet goed en daar kan Panza... Tussen zitten en dan is het aan de linkerkant Duarte die weg is. Duarte en Overtoom. Overtoom uh, bal naar Castellon. Castellon? Nee, het is buitenspel. Het, uh, ja, het is gek om te zeggen. PSV is zo en zo en zoveel sterker. Maar mocht Heracles gaan scoren, dan wordt het nog spannend ook. Terwijl het echt al 7-8-0 had moeten zijn voor PSV. Als je normaal gesproken de 100% kansen... als je daar maar de helft van scoort, dan sta je met 6-0 voor. En nu staat het maar 2-0 met nog 20 minuten te gaan. En een vrije trap vanwege het buitenspelgevalletje van Castillon voor PSV. Slechte bal, zomaar ingeleverd bij Armenteros. Armenteros, aardige beweging. Die is er langs, probeert de volgende man te passeren... En schieten we al dan langs het doel van Boy Waterman die zich verontschuldigt bij zijn ploeggenoten. Het publiek, ja, je voelt het om je heen, die vragen zich ook af wat er, gebeurt er in hemelsnaam. Zoveel kansen en staat maar 2-0 en dan geven we nog kansen weg ook. En dan kan het zomaar gevaarlijk worden voor PSV. Ze gaan erachter staan, je hoort dat langzaam het publiek weer... Uh... Uh, zich uh, bemoeien met de wedstrijd. Het was even stil geweest na al die kansen die gemist werden. Maar nu gaat uh, het publiek er weer achter staan. En probeert PSV richting de 3-0 te schreeuwen. Maar de 2-1 was ook al een paar keer heel dichtbij. 2-0 dus na 71 minuten spelen bij PSV tegen Heracles Almelo. Er waren er nog drie in de tussentijd kansen die gemist werden, maar eindelijk is het Matas die het doet. Ja, ja nu is er applaus ook van de eigen spelers en van het publiek. Het werd bijna lachwekkend, zoals de kansen gemist werden door PSV. Maar gelukkig is er Matas die uh, een goede voorzet vanaf de rechterkant, ik dacht van Narsing, langs de keeper tikt en dat uh, goed doet. En zo, uh, ja, het is inderdaad uh, Narsing die de voorzet geeft. En is het Strootman die scoort? Of is het uh, Matas die denkt dat het Strootman is? Die uh, scoort. In ieder geval is het uh, 3-0 geworden en Dick Advocaat is blij, is gelukkig en uh, weet dat zijn ploeg nu in veilige haven is. Na 74 minuten spelen staat het 3-0 voor PSV. Doelpunt maken inderdaad Kevin Strootman. Mountain Sound was dat van Of Monsters Men uit IJsland. 3-0 bij PSV Herakles. Nou is het echt gebeurd, hè Andy? Ja, het gaat nog wel meer worden, hoor. want uh, nu is echt de beer los. En ik moet zeggen, Herakles is ook wel echt een beetje armetierig als ik het uh, zo zie. Open huis achterin, alsof het groot feest is omdat ze een nieuw huis hebben gekocht. Maar uh, nee, het is niet uh, best wat men laat zien. De ploeg uit Almelo, zeven wedstrijden op rij, niet verloren. Dat was knap, uh, maar wat er vanavond wordt uh, vertoond... Uh, het had echt uh, dubbele cijfers kunnen zijn, want ik heb zoveel kansen gezien dat het publiek uh, af en toe begon te lachen op momenten zo. Dit is uh, overtreding van Kwanza en ja, die gaat eraf. Ja, die gaat zijn tweede gele kaart krijgen. Hé, hey, dat is nou jammer. Dan ben je aan je 250ste wedstrijd bezig in betaalde voetbal en dan krijg je voor de tweede keer geel. En dan moet je naar de kant. Baba, hey, ik heb er zo'n wekel aan als het 3-0 staat. Het een kwartier te gaan, maar ja. In principe heeft hij gelijk op Macaulay. Hij was te laat, kwamen Kwanza. Eh, verder geen problemen. Niemand geblesseerd of iets dergelijks. Eh, kijk naar Benaldum, Dat was de slachtoffer. Die voelt even aan de arm. Maar verder niets aan de hand. Ze kwamen Kwanza. Krijgt een tikje op de billen van Dik Advocaat ter ondersteuning. en gaat met teamverzorger, of teambegeleider Guus naar de kleedkamer. En dan blijft het nog maar tien over. Het was nog een van de meest verdedigende spelers. Ook bij Herakles, Dus ik ben benieuwd wat er het laatste kwartier gaat gebeuren. Uh, Bouwma is ondertussen in het veld gekomen, als ik het goed zag. En dat zal dan voor Willems zijn, want die was dit geblesseerd. Uh, Hutchinson speelt de bal naar Matas. Matas gaat de bal naar buiten. En dan uh, is het Manolev die met Stroopman uh, even heen en weer tikt. Stroopman nu in balbezit, bal naar buiten naar Narsing. Narsing gaat langs zijn uh, tegenstander. Goed gedaan. Nu moet de voorzet komen. En bijna de 4-0, maar bijna is niet helemaal. Maar Matas kan net de bal niet uh, achter, pas weer tikken. Maar ik vrees voor Heracles dat het niet bij de 3-0 blijft. Nog 14 minuten te gaan. Terug even naar uh, Willem II, FC Utrecht. Dat eindigde in 1-5. Reden voor Frank Snoeks om eens te praten met de trainer van FC Utrecht, Jan Wouters. Je had besloten om Gent op de bank te houden. Uh, van de Gun komt in zijn plaats. Die scoort hem met een kopbal. Uh, dan moet toch Kent erin komen. En die maakt dan ook nog weer twee doelpunten. Zijn er dan van die momenten op zijn avond dat je denkt van... Uh, Jan, uh, zo'n elftal neerzet en dat koos je. Dat gaat maakt me goed af. Nou, het blijkt. Uh, nee, maar het zijn keuzes die je puur op, op feiten maakt. En, uh, we kennen de spelers. De ene uh, ja, die weet raad met, met, met ruimte achter de verdediging. De andere, als het heel compact wordt, weet, weet uh, fantastisch tussen ruimtes in te zoeken om daar aan de bal te komen. Dat is van de gun. Ja, ja en dan, verwacht, en dan uh, ja, vooraf verwacht je, verwachtte ik dat we in een hele kleine ruimte zouden komen te spelen om te beginnen. Ja, dat gebeurde ook. En ja, dan weet Cedric daar wel raad mee. In ja, de tweede helft krijg je meer ruimte. Ja, en dan, uh, alhoewel Cedric uh, noodgedwongen eraf moest. Uh, uh, ja, en dan uh, uh, weet Alex daar wel weer raad mee. Uh, dat, is een, uh, dat is een mooi luxe probleem. Uh, jullie, Utrecht heeft een, een, een ploegje. Het leukste, jullie gunnen elkaar ook de bal, hè? Ja, ja, zo hoort het ook. Hè? Je hoort elkaar de bal te gunnen. Uh, we spelen een, een vrij goed uh, positiespel en uh, uh, dat, dat vind ik wel fijn om te zien. Ja. Geen verdetters of spelers die dat gedrag vertonen. Uh, iedereen is onderdeel van de ploeg. Ja, de zaak is uh, dat we niet alleen maar Hosanna gaan, uh, gaan roepen nu. En dat we met beide benen op de, op de grond uh, blijven staan. En er gewoon voor zorgen dat, dat we dit uh, iedere week proberen voor elkaar te krijgen. Maar je hebt dit seizoen van PSV gewonnen. Je hebt punten gehad bij Ajax. En je wint hier nu met 5-1. dan mag toch wel even ozannen? Ik hoorde net in muziek uit de kleedkamer. Dat mag toch wel even? Oh jawel, dat doen we wel. We genieten er ook van. Dat doen we de hele week door. ervan genieten. Een mooie overwinning. En daar mag je van genieten. Dat is geen probleem. Maar we moeten wel bezig blijven met de dingen die we goed kunnen. En niet denken dat we zonder energie erin te steken naar de volgende tegenstander gaan. Sta je nu op een plek uh, in de Eredivisie waarvan je in juli-augustus gedacht had... dat je daar zo ongeveer in november wel zou staan? Nee, nee. Nee, dit hadden we niet gedacht dat we nu uh, uh, zo voor de dag zouden komen... zoals we het tot nu toe gedaan hebben. Uh, we werken er wel keihard voor. Uh, maar dit hadden we niet verwacht. Jan Wouters, de trainer van de FC Utrecht... dat dus met 5-1 uitwon bij Willem II. En inmiddels vierde staat. Ajax gepasseerd heeft, Feyenoord gepasseerd heeft. Feyenoord kan morgen nog wel gelijk komen met de FC Utrecht. Moet het wel winnen uit bij FC Twente. PSV-Iraakles, Andy. Ja, PSV kan natuurlijk een heel goed weekend krijgen. Ik denk dat ze zelf denken, nou het zou mooi zijn als het bij Twente gelijk wordt. Of een uh, overwinning voor Feyenoord. Ajax zet al verloren. En PSV gaat gewoon, gewoon dan tussen aanhalingstekens winnen vanavond. Maar Tafs, nee, hij kan de bal niet meenemen. 10 van Heracles naar de rode kaart voor Kwanza uh, tegen de 11 van PSV. Die fel die er bovenop zit nu ook weer Hutchinson. Een uitstekende wedstrijd op het middenveld gespeeld. Toch de oplossing bij uh, afwezigheid van... Toivonen en van Van Bommel. Bal aan de rechterkant bij Narsing. Hij heeft een doelpunt gemaakt. Had er zes moeten maken. Echt moeten maken. Uh, heeft er veel gemist dus. Stroopman heeft ze vierde alweer gemaakt dit seizoen. Speelt de bal naar Mertens. Mertens in het strafschopgebied. Tussen twee man speelt hij de bal goed. Krijgt hem terug. Gaat de bal naar de tweede paal. Wat een aanval. Wat een prachtige goal. jongen, jongen wat een genot om deze goal te zien van Matas. Wat een prachtige aanval. Opgezet vanaf de linkerkant. En die hele verdediging voor zover aanwezig van Heracles is uit elkaar gereten. In het strafschopgebied op de vierkante meter. En dan is het Matas die hem uiteindelijk erin ramt met de rechter helemaal vrij. Uh, het is natuurlijk ook wel heerlijk voetballen tegen zo weinig uh, verdedigers. Maar Matas met PSV maakt dit toch wel prachtig af. Een mooie aanval over een schijf of 7-8. In het strafschopgebied op de vierkante centimeter wordt de verdediging van Heracles helemaal weggespeeld. En dat wordt dus eigenlijk al de hele wedstrijd. Want 4-0 is nog maar een magere afspiegeling van het verschil tussen PSV en Heracles. En ik zei het al, bij 3-0 daar blijft het niet bij. En het zou me niet verbazen als we ook nog een vijfde gaan krijgen. 4-0 in ieder geval door het doelpunt van Batas tegen Heracles voor PSV, PSV met nog 9 minuten te gaan. Een stukje verderop in Tilburg werden er vanavond zes gemaakt. Eén voor Willem II en vijf voor FC Utrecht. Uh, Jurgen Streppel is de trainer van Willem II, die zal wel niet blij zijn. Zo'n eerste half uur zit je dan te kijken naar, naar je ploeg, naar de wedstrijd... en denk je dan van, we hebben een wedstrijdbespreking gehad... en dit is nou precies wat ik bedoelde. Nee hoor. Ik zag Willem II alleen maar achteruit lopen en, en, en, en diep op de eigen helft staan. Dat, dat was niet de bedoeling. Nee, nee, dat klopt. Zeker de eerste paar minuten niet. Toen ging het nog wel aardig. Maar dat was het snel over. En uh, inderdaad, wat jij zegt. Uh, we lieten de twee jongens voorin. Uh, die, hebben, die hebben keihard gewerkt om druk te gaan zetten. De rest liep achteruit. En uh, ja, als je dan uh, de ruimte schoot maakt voor uh, een Utrecht. Ja, dan wordt het heel erg lastig. Want volgens mij hebben we de, achter de feit aangelopen in de eerste helft. Uh. Zonder daarbij dat zij uh, uh, veel kansen hebben gekeerd. Want dat hebben ze volgens mij niet. Maar je ja, loopt wel uh, volgens mij 70-80% achter die bal aan. En dat is frustrerend als voetballer en uh, trainer en uh, supporter zijn, dan denk ik. Het was bizar eigenlijk dat je dan toch uh, op een gegeven moment 1-1 staat vlak voor rust nog. Ja, nou, we kwam inderdaad verdiend op 1-1. Uh, op ja. Nou ja, maakt niet uit hoe, maar hij zat erin en hij telt. En je hebt dan weer even een resultaat in handen. Ja, dat klopt. En wij zeiden op de bank: van, ja, we, we wilden het iets om gaan zetten om wat meer controle over de wedstrijd uh, te krijgen. Uh, ja, dan hoop je dat het 1-1 blijft en dan kun je in de, in de, in de rust uh, het bijstellen. Uh, ja, dan, uh, dan valt op dat moment twee minuten voor rust de 2-1. Dat, uh, dat was de volgende domper die we te, te verwerken kregen. Na nou, de tweede helft hebben we, hebben we denk ik uh, geprobeerd om wat hoger druk te zetten. Toen was de wedstrijd op een gegeven moment in de begin de fase volgens mij, wat meer in evenwicht. Maar na de, na de 3-1 was, uh, was het over en uit. En, uh, dat was klaar. En dan krijg je weer de ene op de stuur naar de andere. Ja, ja dat uh, is de bekende wet volgens mij die dan, uh, die dan geldt. Uh, laten we morgen maar kijken wie, uh, wie we hebben en op naar VVV. Ja, de, de, de wet van Murphy ongetwijfeld, want die krijgt altijd overal de schuld van... Ja. maar je hebt onderhand geen aanvallers meer over. Nee, duidelijk. En vanavond krijg je dan nog de hulp van, van, van Mulenga die erin een eigen doelpeert. Dat, dat zal ook niet wekelijks gebeuren. Nee, nee, dat klopt. Dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Uh, maar goed, uh, we spelen ook niet wekelijks tegen, uh, tegen F's Utrecht, volgens mij. Want in mijn ogen, uh, groot compliment voor, uh, voor Jan en, uh, en zijn staf en de spelers. Uh, tot op heden is dat uh, de beste ploeg die ik, uh, die ik gezien heb. Uh, Twente thuis hier, maar, maar, maar PSV uit. Ik was zeer onder de indruk van Utrecht. Al ligt dat natuurlijk ook altijd aan de tegenstand. Ja, en uh, maar wat, wat ga je hiermee doen uh, met, met je spelers? Want... In de eerste helft maakte het een angstige indruk. Uh, het ergste wat je kan gebeuren in de Westen is dat je verliest. Dat, dat zul je ze toch moeten gaan vertellen een keer. Nou, dat hebben we al uh, verteld hoor. Uh, wees niet bang. Ja, want het moet volgende week anders. Ja, dat moet volgende week anders. Maar nogmaals, uh, dan speel je ook tegen een andere ploeg. En dan speel je volgens mij ook tegen een ander systeem. Wat voor ons denk ik makkelijker is. En... Uh, en uh... Laten we kijken met welke spelers dat gaat gebeuren. Uh, want uh, nogmaals, wat jij je inderdaad aangeeft. We hebben de ene bestuur naar en de andere op dit moment. Dus dat kunnen we niet gebruiken. En laten we VVV maar gaan pakken. Dat lijkt me verstandig. En dat is de Jurgen Streppel. Hij wil VVV pakken. Dat lijkt me heel verstandig. Want Willem II staat nog maar drie punten voor op VVV. Ja, dat bakt er helemaal niks van. Dat is eigenlijk de mazzel van Willem II. Herakles, bakt er vanavond ook niet zoveel van. in die auto kant. Nee, en PSV wel. En ik kreeg een berichtje van iemand die zegt, dat zul je lekker slapen onder je psv -backbed. Nou, Die heb ik niet, maar PSV speelt gewoon uh, goed voetbal. En dat mag gezegd worden, want als het niet goed gaat, dan uh, zeggen we het ook. En dat was de afgelopen weken duidelijk het geval. Maar hier is nou echt geen spel tussen te krijgen. 4-0. Uh, het had echt 10-0 moeten zijn. Maar uh, PSV doet het dus uh, goed na een uh, wat mindere uh, periode. En uh, dat is natuurlijk voor Dick Advocaat heel prettig. Voor Peter Bos. Uh, wat minder. Ook nu weer de manier waarop ze afgetroefd worden, de spelers van uh... Heracles is uh, eigenlijk een beetje genant. Want ze worden niet alleen uh, technisch en taktig. Prachtige bal. Oh, wat een goal. Nee, hij gaat er niet in. Hij gaat tegen de paal. Wat een prachtig balletje weer van Dries Bertens. En een overstapje van Matas. Komt de bal bij was dat Wijnaldum. Ja, bij Wijnaldum. En die kan hem er net niet in krijgen. Want via de hand van Pasveer gaat de bal tegen de paal. Ja, uitstekend uh, gespeeld weer hoor. Maar daar zijn er twee voor nodig. Ik hoorde het Streppel uh, net zeggen. Ook de tegenstander uh, moet daar toch uh, uh, debet aan zijn want er speelt heel matig. uit Almelo nog drie minuten te gaan. 4-0 voor P.S.V. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In het buitenland stonden verschillende toppers op het programma. In Italië troffen de nummers 1 en 2 elkaar. In Duitsland was er een ontmoeting tussen Van der Vaart en Robben. En in Engeland stond Robin van Persie met Manchester United. Voor het eerst tegenover zijn oude ploeg Arsenal. En over al die wedstrijden praten we met Ragnar Niemeyer. We beginnen in de Premier League. Manchester won met 2-1 van Arsenal. Manchester United moet ik zeggen. Hoe groot was de rol van Van Persie, Ragnar? Nogal groot, want als je nagaat dat hij na drie minuten... ...United al een ene voorsprong bezorgt... ...dan kun je toch zeggen dat hij een behoorlijk aandeel heeft in die wedstrijd. Bovendien uh, een schot van hem gezien, een kopbal in de eerste helft. Als er gevaar kwam van United, dan kwam het eigenlijk steeds van Robin van Persie. Hij stond in de basis. Alexander Butner was trouwens niet van de partij. Zat ook niet op de reservebank bij, uh, bij United. En uh, ja, Het tweede doelpunt komt van Evra. Dan wordt het later in de wedstrijd nog 2-1. Maar Van Persie speelde een bepalende rol, dat mag je zeggen. Ja, juichte die bij die goal? Nou, hij had van tevoren al een klein beetje aangekondigd dat hij dat rustig aan zou doen. Of misschien wel niet. Want uh, ja, het is bekend. Hè, acht jaar gespeeld natuurlijk bij Arsenal. Transfer van 30 miljoen afgelopen zomer. Um, dus dan is het niet zo respectvol om, om dan heel erg uit je dak te gaan richting de aanhang van Arsenal. Maar laten we even luisteren wat Van Persie daar zelf precies over te zeggen heeft. Het is een speciale dag. Het is um, mijn eerste keer dat ik tegen mijn former club I think Ik denk dat het voor zichzelf spreekt. You know. Ik heb daar acht jaar gespeeld. Um, uh, ik heb een fantastische tijd gehad. Ik uh, respecteer de fans, de players, de manager, de hele club. Dus so, uh, dat is waar. Ja, Van Persie. Een 2-1 uh, voor Manchester United, dat klinkt spannend. Was het dat ook? Nee, het was het helemaal niet. Het staat al heel snel 1-0, ging aan dat doelpunt van Van Persie. Overigens een koeien van een fout vooraf, uh, aan vooraf van, uh, van Thomas Van Malen, de uitspeler van, uh, van Ajax maait over de bal heen en dan kan Van Persie schieten... Heel veel kans in de eerste helft. Een strafschop zelfs nog op slag van rust in de extra tijd eigenlijk al. Wayne Rooney gaat trappen. Er is aan het begin van het seizoen bij United wel wat gedoe geweest. Over die penalties, ook een misser toen van Van Persie. Het zou mij niet verbazen als eigenlijk Van Persie de eerste man is. Die liet het over aan Rooney, die schiet de bal net naast. Ja, dan wordt het 2-0, er waren kansen zat. Uiteindelijk is er een doelpunt van Evra. Dan wordt het na 66 minuten 2-0 en 4 minuten in blessure tijd maar liefst. Dan is er nog een treffen van Santi Cazorla. Maar ja, dat maakt het verschil niet meer. Het was eigenlijk een walkover. Het was helemaal niet spannend. En wat dat betreft kun je zeggen dat Van Persie bij de goede club zit. En dat hij het goed gezien heeft dat hij met United eerder prijzen gaat pakken dan met Arsenal. Ja, United is nu de koploper. Dat kwam doordat Chelsea tegen Swansea 1-1 gelijk speelde. Michel Vorm ontbrak bij Swansea vanwege een blessure. Ook Manchester City liet punten liggen. In Londen hield West Ham United de landskampioen op 0-0. United gaat nu alleen naar kop. Met één punt voorsprong op Chelsea en twee op uh, Manchester City. Dan Duitsland tussen Rafael van der Vaart en Ar Robben ging het daar. HSV tegen Bayern. Uh, jij hebt die wedstrijd ook gezien. Um, Bayern wint in Hamburg met 3-0. Uh, zat dat erin van het begin af aan? Ja, eigenlijk wel. Dat was een wedstrijd die uh, eigenlijk geen wedstrijd was. En daar werd van tevoren toch hoog over opgegeven. Ook zeker in Hamburg, omdat HSV sinds de komst van Rafael van der Vaart daar uh, in een goede serie heeft gezeten. Wel laatst voor het eerst eens een keer uh, weer verloor. Maar van der Vaart heeft die ploeg toch terug op de voetbalkaart gezet... in Duitsland, zeg maar. Uh, de tegenstander nu uh, de ploeg van Arjen Robben, Bayern München. Ja, die houdt daar geweldig huis, dat, uh, dat Bayern. Uh, vanaf het eerste moment beter. Robben zat overigens op de bank en bleef daar 90 minuten zitten. Maar het meest bizarre in die wedstrijd was eigenlijk het systeem... waarmee werd gespeeld door Torsten Fink, de trainer van, uh, van HSV... trouwens al lang verleden bij Bayern München... 4141 heet dat dan, met Van der Vaart als meest vooruitgeschoven man. Een beetje zoals Erik dan bij Ajax speelt. als een soort van valse spits eigenlijk. Nou, dat is niet de manier waarop hij lekker tot zijn recht komt. Een bepalende rol op het middenveld is toch eigenlijk waar je van de vaart wil zien. De creativiteit ging volledig uit het elftal. De automatismen waren weg. En vanaf het eerste moment heeft eigenlijk Bayern op, de, op het veld van HSV de macht in handen. Wachten op een doelpunt. Er komt een treffer na 40 minuten van Schweinsteiger. Er komt een goal van Thomas Müller. Vlak na de rust. En er is ook nog een vrije treffer van, van, van, van Kroos. Maar en de mooiste was toch van Müller hoor, trouwens, want die staat op de achterlijn... en weet die bal dan nog over de doelman van HSV heen te krijgen. We hebben in Nederland een keer zo'n doelpunt van Lens gezien in de Europa Cup. Nou, daar was het mee te vergelijken. Prachtdoelpunt. En ja, het had hoger kunnen uitpakken voor Bayern. Alleen jammer dat de niet speelde. Ja, nou ja, Bayern uh, deed uh, opnieuw uh, uh, het goed. Want uh, niet alleen een overwinning, maar ook de concurrentie die verspeelde punten. Eindracht Frankfurt gisteren al 1-1 tegen Kreuter-Fürth. En Schalke 04 verloor bij Hoffenheim met 3-2. En daardoor heeft Bayern nu een voorsprong van... Maar liefde zeven punten op Schalke en Frankfurt... en elf op landskampioen Borussia Dortmund. Dortmund speelde 0-0 tegen VfB Stuttgart. Dan Italië. Eindelijk is een overtuigende overwinning voor AC Milan. De grootmacht is een middenmotor geworden... maar kon tegen Kievo aan het zelfvertrouwen werken. In het eigen San Siro werd met 5-1 gewonnen. Het doelpuntenfestijn werd ingeleid door Urbi Emanuelsson. De Nederlander was niet alleen goed voor de openingstreffer... hij bereidde ook het tweede en het derde doelpunt voor. We gaan even naar. Andy. Andy is afgelopen, Andy. Nog wat Bijna. gebeurt? Nou ja, kansen het over. Weer een stuk of drie, vier. Echt, ik heb uh, zeker vijftien grote kansen gezien die niet in het doelpunt uh, eindigden. Uh, en uh, vier wel in een doelpunt. Dus uh, 4-0 staat het. en zal het uh, hoogstwaarschijnlijk ook nog blijven. Boy Waterman trapt de bal nog een keer naar voren uh, richting Marcelo. Marcelo naar Bauma, die voor de licht uh, aangeslagen is. Willems in het veld was gekomen. En dan haalt de PSV een fraaie overwinning. En staat Heracles toch weer met beide benen op de grond. Want het ging zo goed de afgelopen weken. Maar vanavond worden ze afgedroogd op alle fronten. Door een gretig, door een goed spelend PSV. En eh, de tactiek van Peter Bos met drie verdedigers en vier middenvelders. Heeft nu een keer duidelijk niet gewerkt. Want zowel het middenveld als de verdediging werd uit elkaar gespeeld door... Uh, met name Strootman, maar ook Mertens die een goede wedstrijd speelde. En Hutchinson die uh, uh, op het middenveld speelde vandaag. En dus uh, hele goede zaken deed voor PSV. Afgefloten, gejuich van het publiek. PSV is in ieder geval voor één dag koploper in de Eredivisie. Door een 4-0 overwinning op Heracles uit Almelo. En dan gaan wij terug naar Italië. Daar was de topper in Turijn. Koploper Juventus uh, ontving Inter. Uh, het is afgelopen. Het werd 3-1 voor Inter. En daardoor is het verschil tussen beide ploegen nu 1 punt in het voordeel van Juventus. Uh, Ragnar, wat was de, de, de, de rol van de scheidsrechter daar? Nou ja, die was, die was nogal bepalend. Want na 13 seconden, of na 18 seconden moet ik zeggen... de voorsprong 1-0 voor Juventus, een doelpunt van Arturo Vidal... is buitenspel, is duidelijk te zien. Uh, toch wordt het doelpunt door Taliavento... internationale toparbiter uit Italië, goedgekeurd. Geeft dan geen rode kaart aan Liegsteiner... waar hij dat wel moet doen. Uh, ja, dan krijg je 10 man in het veld, wordt het een ander duel. Uh, het vasthouden van Milito na 59 minuten... levert een strafschop op voor Inter... dat die bal via Milito ook zelf... Of, uh, benut... Ja, het was vasthouden. Het voelde ook een klein beetje, denk ik, als een goedmakertje. Dat het een gelijkspel kon worden. Uiteindelijk wordt het 1-3. Lange serie, hoor, van heel veel wedstrijden zonder nederlaag. 50 stuks in totaal voor Juventus. In eigen huis, laatste nederlaag. Dateert van 15 mei 2011. Hele goede serie gehad. Uh, en dit slaat wat dat betreft wel in als een bom, denk ik, bij Juventus. En het verschil wordt nu ook weer kleiner op de ranglijst. Een puntje, volgens mij. Dus, ja, Inter doet weer helemaal mee. En dat uh, hadden ze van tevoren bij Juventus denk ik niet verwacht. Vier goals, dat is sowieso al uh, veel voor Italië. Uh, uh, was het niet echt een defensieve uh, Italiaanse wedstrijd? Nee, helemaal niet. Dit waren twee elftallen die, uh, die graag wilden winnen. Die wilden laten zien dat ze goed konden voetballen. Die wilden laten zien dat ze er zin in hadden. En het ging eigenlijk op en neer. Met name in de tweede helft trekt, uh, trekt Inter die wedstrijd wel naar zich toe. En dat, uh, ja, dat resulteert dus ook in een overwinning. Maar goed, als je ook kijkt wie er allemaal lopen. Spitsen te over met Milito, Giovinco, met uh, Fusinic, uh, met Cassano ook nog in het veld. Die viel overigens wel wat tegen bij Inter. Die werd ook gewisseld. Ja, dan weet je natuurlijk op voorhand ook wel... dat er altijd wel leuke, spectaculaire momenten gaan komen. En die kwamen er uiteindelijk. Vier doelpunten in zo'n wedstrijd in Italië. Dat is voor de liefhebber alleen maar goed. Bedankt, Ragnar. Uh, Barcelona won met 3-1 in Spanje van Celta de Vigo En blijft koploper. En er was dit keer geen hoofdrol weggelegd voor Messi. Maar de kerstverse vader speelde wel de hele wedstrijd mee. Tegenover de winst stond wel het verlies van Adriano. De verdediger liep een spierblessure op en is zo'n drie weken uitgeschakeld. Barcelona zit al niet zo ruim in het defensieve personeel. Ook Carlos Puyol en Gerard Piqué staan nog aan de kant. Real Madrid had weinig moeite met Real Zaragoza, won met 4-0. Dan België, daar won koploper Anderlecht opnieuw met grote cijfers. KV Mechelen werd met, met 4-1 verslagen, drie treffers van Tom de Sutter. Zult de kan morgen op gelijke hoogte komen, dan moet het winnen van club. Brugge. Racing Genk blijft ook in het spoor van de koplopers. De formatie van Mario Benen versloeg A-agent met 1-2 en staat nu derde op drie punten achter Anderlecht. De koploper in Frankrijk, Paris Saint-Germain, heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In eigen huis uh, was Paris Saint-Germain niet opgewassen tegen Saint-Étienne, 1-2. Ibrahimovic kreeg een directe rode kaart toen hij hard doorging op de keeper Ruffier. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Verder met het Nederlands voetbal. Dus. PSV Herakles werd 4-0. U hoorde het net. Uh, bij rust was het 2-0 door Mertens en Narsing. En 3- en 4-0 werden door Strootman en Matafs. Er was rood, tweemaal geel. Voor Kwansa 14 minuten voor tijd. Dan Ajax Vitesse dat werd 0-2 na 0-1 ruststand. Boni maakte beide goals voor Vitesse. Wilfried, uh, hij deed dus weer eens van zich spreken door twee maal te scoren. Het verschil met Ajax uh, is opgelopen tot zes punten in het voordeel van Vitesse, maar volgens Boni is Vitesse er nog lang niet. Vitesse is not the top 10. We are growing up. We want to be, we try to be. We, we are working on that, but we are not a top team. Vitesse is dus op de goede weg, maar het is nog geen topteam volgens Boni. Eens luister naar de trainer, Fred Rutte. Twee spelers blonken wat hem betreft uit. Uiteraard Boni de doelpunten maken, maar zeker ook Theo Jansen. Theo die weet precies op de juiste momenten weet hij, uh, wanneer je even rust in moet bouwen. En dat heeft dit team gewoon nodig, want uh, soms is het heel erg goed. En soms vind ik het uh, de bal zit onder de maat. Nou, en, uh, en Theo kan dan precies even de rust erin brengen. Nou, en Boni, ja, was, ja, hij was zo sterk vandaag, hij was niet van de bal af te krijgen. Dan naar Ajax, anderhalve week geleden nog een glorieus winnaar tegen Manchester City. Nu hebben de Amsterdammers de eerste competitie-nederlaag geleden. Daarover de trainer Frank de Boer. Ja, maar dat, uh, dat is heel moeilijk te doorgronden natuurlijk. Uh, om daar je vinger achter te krijgen hoe, waarom het bij de, tegen City wel lukt en tegen... Uh, Vandaag tegen Vitesse niet. Nou, ik denk dat het gewoon met uh, agressiviteit te maken. En, en daar uh, dat heb ik ze net ook toegesproken. Dat je dat eigenlijk de laatste 20 minuten wat je brengt. En niet dat het allemaal goed is. Maar als je die agressiviteit brengt. Dan zijn ze waarschijnlijk de tegenstander na nou, een uur is die helemaal uh, op. Door het tempo. Nou, dat moeten wij altijd garanderen. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Theo Jans keerde terug in het stadion. Waar hij vorig jaar nog speelde vorig seizoen. Hij kreeg een afscheid, een publiekswissel en een gele kaart. Maar het laatste deed hem niet dicht. Nee, de nou, die scheidsrechter die geeft mij een gele kaartje. Ja. Het is een bal die hoog komt en de eerste is 20 kilo lichter dan ik. Dus als hij tegen me aankomt, dan vliegt hij. En, uh, uh, het is een beetje hetzelfde als ik tegen Boni aan zou lopen, denk ik. En dan Willem 2 FC Utrecht. Dat werd 1-5 na een 1-2 ruststand. Utrecht kwam voordoor van de gun. Het werd 1-1 door Moulenga. Jawel, in eigen doel. Maar 1-2 werd het ook door Mulengo Toen in het goede doel. 1-3 en 1-4 Gerndt En 1-5 weer Moulenga in het goede doel. FC Utrecht was veel sterker dan Willem II. De ploeg staat vierde en is aan een uitstekend seizoen bezig. Trainer Jan Wouters waakt voor al te veel optimisme. We genieten er ook van. Dat doen we de hele week door, ervan genieten. Maar we moeten wel bezig blijven met de dingen die we goed kunnen. En niet denken dat we zonder energie erin te steken... naar de volgende tegenstander gaan. De zaak is dat we niet alleen maar Hosanna gaan... Geroepen nu en dat we met beide benen op de, op de grond uh, blijven staan. En er gewoon ervoor zorgen dat, dat we dit uh, iedere week proberen voor elkaar te krijgen. De trainer van Willem II, Jurgen Streppel, was uiteraard niet tevreden over het spel van zijn ploeg. Streppel zag de tegenstander wel goed spelen. In mijn ogen een uh, groot compliment voor, uh, voor Jan en, uh, en zijn staf en de spelers. Uh, tot op heden is dat uh, de beste ploeg die ik, uh, die ik gezien heb. Uh, Twente thuis hier, maar, maar, maar PSV uit. Ik was zeer onder de indruk van Utrecht. Al ligt dat natuurlijk ook altijd aan de tegenstand. De stand nu: eerste P.S.V. 27 uit 11. F.C. Twente heeft er 25, maar dan uit 10. Twente speelt morgen nog thuis tegen Feyenoord. Vitesse 24 uit 11. De vierde plaats is voor Utrecht 21 uit 11. Dan Feyenoord 18 uit 10 en dan Ajax 18 uit 11. Onderin vierde van onderen Peck Zwolle, 8 uit 10. Net zoveel als NAC Breda, Die hebben er ook 8 uit 10. En voorlaatste is Willem II 6 uit 11 en laatste. VVV, 3 uit 10. Wat is er morgen? Om half 1 FC Groningen tegen NEC. Om half 3 FC twente Feyenoord, AZ-VVV. En Herenveen tegen Pex En om half 5 is er ook nog NAC tegen RKC. harvest for the world. Veel Nederlandse sporters tonen zich verbaasd over de laconieke houding van NOC-NSF over het besluit van de politiek om de plannen voor de Olympische Spelen in 2028 voorlopig niet op de agenda te zetten. Gio Lippens is in gesprek met Gerard Dielerse, dat is de directeur van NOC-NSF, en die zegt te weten hoe de sporters erover denken. Nou ja, we hebben van de week een gehad met het tofsportteam en die topsoorten vinden het hartstikke erg. We er hebben geen misstand over en dat snap ik ook wel. Want uh, zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat uh, die spelen uh, of dat die droom misschien ook wel werkelijkheid wordt. En nu het kabinet heeft besloten om daar vanaf te zien, ja, is daar teleurstelling en dat snap ik. Heeft u als NOC NSF niet meteen gedacht van wij moeten dat standpunt maar voorlopig even voor de bune ook innemen? Wij moeten ons maar eens even voorlopig hard verzetten tegen dat uitstellen van de ambities, eigenlijk het afschrijven van die ambitie? Nou, daar hebben natuurlijk wel goed over nagedacht. Kijk, vooropgesteld, ik ben natuurlijk teleurgesteld uh, uh, over het feit dat dit, dit kabinet afziet van de organisatie van de Spelen. Uh, maar ik heb wel direct gezegd, we moeten wel blijven dromen. He, en dat nu binnen de huidige uh, economische omstandigheden... veel malaise, bezuinigen, he, miljarden, uh, het, nou, het tekort, er is geen draafvlak daardoor... Ja, dan heeft het, wel, heeft het ook niet zo heel veel zin om te roepen van nou, we willen het toch en we willen het toch. He, ik heb wel gezegd van ja, laten we nou gewoon heel hard aan de slag gaan... met de ontwikkeling van Nederland sportland, iedereen sport, et cetera. He, ook in het regeerakkoord staan een paar mooie aanknopingspunten... om ook het, het sportklimaat in Nederland he, op uh, olympisch niveau te brengen... de topsportevenementen naar Nederland te blijven halen... Nou, daar gaan we hard mee door. Ja, en wie weet wat er dan in de tweede helft van dit decennium gebeurt. Want stel dat we die Spelen willen organiseren in 2028, ja, het bid moeten we pas indienen in 2019. Dus het is wat ons betreft niet van de baan. En dat het kabinet daar een andere verantwoordelijkheid in neemt, snap ik. Maar wij vanuit de NS blijven voorlopig wel even goed doordromen. Nu is er de afgelopen jaren wel vaak geroepen, uh, je moet nu al bezig gaan met denken over die Spelen. Met het uh, scheppen van een sportklimaat voor die Spelen. Want als het straks 2016 tot 2019 is, dan is het eigenlijk te laat om alles nog in gang te zetten. Nou ja, waar het gaat om de ontwikkeling van het sportklimaat in Nederland, doen we dat natuurlijk ook. Hè? We hebben de ambitie top 10, we willen dat er meer mensen gaan sporten. Hè? We willen die sportdeelname in Nederland naar 75% krijgen. Ja, dus daar gaan we natuurlijk uh, onverdroten mee door. Hè, ik kan niet zo goed inschatten uh, ja, wat voor consequenties er op infrastructureel gebied allemaal moeten plaatsvinden. Hè? Er is een stroming in Nederland. Die zegt van nou daar moet je nu mee beginnen. Hè? Uh, nou, maar dan moet je wel eerst het verhaal erachter hebben. En als je ook ziet dat dit kabinet het rekeningrijden bijvoorbeeld heeft afgeschaft, omdat ze zeggen van ja, de economie is. Er is slechter, er is veel meer asfalt aangelegd. Ja, dan kun je ook daar wel weer je vragen bij hebben. Hè? Maar dat kan over een paar jaar naar mijn jaar ook nog wel heel erg goed. Je zou ook heel slecht kunnen denken en zeggen... en NSF heeft gezien hoe het allemaal in Londen ging. Hoe moeilijk het is, hoe, groot, hoe ontzettend grootschalig het is. We zijn blij dat we er vanaf zijn. Nee, dat zijn, we zijn helemaal niet blij dat we er vanaf zijn. En we zijn er ook niet vanaf, zeg het maar. Uh, maar we moeten wel realiteitszin hebben. En wat de Britten hebben gedaan, dat is natuurlijk uh, amazing. Hè? Nou, maar goed, inclusief alle aanpassingen qua infrastructuur, et cetera... Ja, zijn de Britten toch ook zo'n 10, 11 miljard kwijt. Hè? Dat, dat is dan voor totaal hè, maar de, de organisatie... Uh, van de Spelen, nou, daar ben je een kleine 2 miljard aan kwijt. Dus dat is toch echt een ander bedrag. En dan heb je nog bijdragers van het IOC, et cetera. Maar ja, het blijft wel zo dat je met de Spelen... natuurlijk zeg maar, een samenleving ingrijpend kunt, uh, kunt aanpassen en kunt verbeteren. En, en uh, uh, uh, nou ja, inderdaad uh, kan, kan veranderen. Nou ja, dat, dat is nu dan even niet aan de orde met die miljardenbezuinigingen. Maar ik sluit helemaal niet uit als dat weer aantrekt... dat we de discussie uiteindelijk toch ook nog wel kunnen gaan voeren. Gerda Dielissen, hij houdt dus hoop. Hij is directeur van NOC NSF. Hoop op... Uh, Olympische Spelen in 2028, toch in Nederland. PSV Heracles, werd 4-0. Uh, Jeroen Elshoff praat na met de maker van de tweede goal van PSV, Luciano Narsing. Je kijkt nog bedenkelijk naar zo'n gemakkelijke avond. Ja, nee, uh, we hebben met 4 nog gewoon mocht de VS zijn alleen uh, ik zelf kreeg wel heel veel kansen. Ja, hoe kan het nou dat er, uh, dat er maar één in gaat? Ja, dat is eigenlijk uh, ongelukkig. Moest moesten er uh, zeker wel drie of vier in. En ik ben blij dat uh, ja, de 3-0 is gevallen. Dat ik uh, ja, gerust aan ook anders uh, werd het misschien nog een moeilijke wedstrijd. Ja, wel twee keer een assist. één goal. Nou, is het gek dat je eigenlijk nog. Uh, ja, misschien een beetje een rotgevoel. Uh, eraan overhoudt dat je er zo weinig maakt. Nee, ik ben tevreden hoor. Alleen, ja, als ik persoonlijk kijk, moet ik iets van mezelf zijn. En moet gewoon meer in. En uh, hard, uh, ja, hard aan het werk om uh, volgende keer meer te scoren. Ja, er, er is uh, uh, dan hier wel wat uh, te doen over dat je niet altijd speelt. Voel je dat dan als vervelend iets dat je in zo'n avond denkt... nu ga ik me gelijk helemaal halen? Want dat had natuurlijk veel meer gekund als je er drie of vier had gemaakt. Ja, ik krijg het vertrouwen dat ik weer uh, vanaf het begin mag spelen. En, uh, je wilde het natuurlijk laten zien. Ik denk dat ik uh, vandaag gevaarlijk was met mijn snelheid. En uh, ja, ik moest zelf uh, ja, natuurlijk meer scoren. Maar uh, als ik kijk naar mijn rendementen... heb ik uh, toch nog wel een hoger rendement gehad. Heb je uh, ooit zoveel ruimte gehad in een wedstrijd? Uh, nee, ik denk zelf dat dus Ze namen toch wel risico. En, uh, we hebben veel, we hebben veel uh, snelheid voor in en uh, daar hebben we goed gebruik van gemaakt. Was er ook iets waar jullie vooraf op hoopten hè, en eigenlijk op rekenden? Ja, we rekenden op. Uh, we moesten terugzakken en uh, dan wist je dat de ruimte achter de verdediging kwam. En uh, ja, dat gebeurde en uh, we hebben er goed gebruik van gemaakt. Het afronden, hè? wat moet je daar nou aan doen? Uh, valt dat te trainen eigenlijk? Ja, natuurlijk. We trainen elke dag na de training erop. Vandaag uh, ja, gingen ze niet allemaal erin, maar ik hoop uh, dat de volgende wedstrijd uh, gelijk in is gaan de komende week zien je jou de hele week op trainen op doel Nee, ik train elke dag van mezelf. Het komt wel goed. Luciano Narsing, hij zegt, het komt wel goed. Ze gingen er niet allemaal in, zei hij. Nou, er gingen er heel veel niet in bij PSV. Eens kijken hoe Peter Bos van Herakles daarop reageert. Naar aanleiding van de laatste weken was de verwachting eigenlijk vrij hoog. Je voelde zoiets van, misschien zit er wel een stuntje in voor Herakles in Eindhoven. Was, was dat nou terecht, achteraf? Hoe zit dat? Ja, ik heb die uitspraken niet gedaan. Maar het was onterecht natuurlijk, als je ziet hoe wij gespeeld hebben. Want vanaf de eerste seconde eigenlijk in de wedstrijd was het kansloos. Hoe kan dat nou? We waren niet goed genoeg. En ik denk dat het vooral kwam omdat we gewoon niet durfden. Je zag gewoon dat er, dat er angst in de ploeg zat. Dat is toch gek, want de laatste weken voetballen is fantastisch. Die krijgen complimenten. Dan, dan kan ik me voorstellen dat het vertrouwen ook groeit. Sta je er dan zelf ook van te kijken? Ja, ik ben er uh, ook verrast door, ja. Dit had ik niet verwacht. En... Uh... Zowel in balbezit, sloeg het helemaal nergens op. Als ook verdedigend. Geen duels winnen, niet kort zitten, niet doordekken. Geen lopende mensen oppakken. Het was slecht. Kan je me uitleggen hoe jullie de wedstrijd ingaan? Want wat je in de eerste minuten ziet is dat jullie de bal achterin rondspelen. Een beetje afwachten. Uh, wat was het plan? Nou, ons plan is altijd hetzelfde. We willen aanvallen, we willen kansen creëren, we willen scoren, we willen winnen. Natuurlijk moet je in het begin even kijken hoe zij het doen. Gaan ze druk zetten zoals ze dat wel eens vaker bij ons doen... Maar ze zakte terug. En dan ga je kijken waar je je vrije man krijgt. En uh, dat je in het begin even aftast, dat is normaal in het voetbal. Maar uh, dat je 90 minuten aftast, dat is wat overdreven. De voetbalkijker uh, uh, zegt nu heel snel van... Ja, hier komt niet aan voetballen toe. Uh, de bal rond laten gaan. W waar heeft dat dan mee te maken? Kan je dat uitleggen? Ja, natuurlijk met PSV die het goed doet, maar vooral met onszelf. Dat we te bang waren om ballen te vragen, elkaar inspelen... ballen sprongen van de voet weg. Dit sloeg gewoon werkelijk nergens op. We stonden tegenover elkaar toen jullie bij Vitesse speelden. Je de eerste keer dit systeem speelde met drie achterin. En toen zei je van het pakt geweldig uit. Maar je kan ook wel eens tegen een, uh, ja, op een pak slagen aanlopen als je zo speelt. Is, is dit dan die avond? Ja, maar dan op een andere manier. Kijk, als je in ieder geval nog durft te voetballen... en ze counter je een aantal keren weg, dat kan gebeuren. Maar vandaag hebben we niks gedaan. We hebben niet gevoetbald, we hebben niet verdedigd. Er is ook, de... er is ook nog een, een rode kaart van Kwanza eroverheen... waardoor je hem volgende week kwijt ben. Is dat dan de wet van Murphy dat alles misgaat? Nee, maar dat, dat, dat past in dit beeld. Het sloeg natuurlijk ook nergens op om, om, om op die manier twee keer een gele kaart te pakken. Dus dat, dat, is, uh, dat past wat dat betreft prima bij deze wedstrijd. Snel vergeten en uh, gewoon maar weer doorgaan, ja? Nou, we moeten ervan leren. Ik ben er doodziek van, maar het mag eigenlijk gewoon niet meer gebeuren. En we moeten leren van wat we hier dus niet goed gedaan hebben. Het schiet niet op, hè, hier in Eindhoven. Nou, ik heb nog niet zo vaak verloren. Als trainer wel, maar als speler niet hoor. Peter Bos, na de 4-0-nederlaag van zijn ploeg, hier tegen PSV. De Nederlandse handballers verloren ook, 33-31 van Zweden. Maar Zweden won wel zilver in Londen. Richard van der Made vroeg daarom aan bondscoach Bert Bouwer... of hij had verwacht dat Oranje zo goed tegenstand kon bieden. Nou, toen we hoorden dat er, dus, uh, er wel vijf mensen gemist worden bij hun. Uh, en, en de wedstrijd van afgelopen woensdag, wij toch een klein beetje onder de maat speelden. In de zin van, uh, nou, wel, toch wat schoten gemiste, verbindingen tussen mensen wat misten, wat min, minder passie in zat. Eigenlijk ons een beetje laten ja, overbluffen. Uh, had ik wel zo'n gevoel dat het groeiende was in de, deze week. En uh, met name zeg ik ook van, we hebben een, een, een werksessie gehad. Waarbij de, de groepen zelf uh, een stuk aantal oplossingen gaven over uh, rugdekking, uitstap, vertrouwen geven, samenwerking. Ja, dat heeft heel goed geholpen. Dat heeft heel veel geholpen. Ja, je zegt een aantal spelers bij Zweden er niet bij. Maar bij het Nederlands team is ook een aantal afgehaakt. Heeft bedankt voor het Nederlands team. Ja. Uh, moet gebouwd worden aan een, aan een hele nieuwe ploeg. Dan is dit toch, uh, vooral de teamgeest viel mij op, is dit toch erg knap. Uh, een en al compliment voor de, club, voor de ploeg. En uh, ja, je kan natuurlijk altijd weer kijken. Ik heb die niet erbij, ik heb die niet erbij. Ja, dat is wel even jammer voor ze. Maar ik bedoel, uh, deze jongens laten nu zien... Dat ze deze spelers ja, ook een keertje kunnen thuis laten. En, en, en dit geeft zoveel vertrouwen voor de toekomst. Van dat het gewoon haalbaar is wat we aan het doen zijn. Max van Weesel doet het zo het oog. En Tom en ik, morgenmiddag langs de lijn. Tot dan. Yes, our path is harder, but it leads to a better place. Let's work together to get the American people working. Amerika gaat naar de stembus. Ze weten echt alles over de Amerikanen. Ze weten welke uh, dat geschreven. Of je een vuurwapen thuis hebt. Om elke stem wordt gevochten. De kiezer is koning. Er zijn buses around the corner die can get you there and back. So don't wait. Do not delay. Go vote today. Morgenavond, live vanuit New York, bureau Buitenland. Tussen 7 en 8. I believe we're all children of the same God. That's why I'm asking for your vote, and that's why I'm asking for another four years. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.